Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Turkije, in Istanbul, heeft de politie traangas en rubberkogels gebruikt tegen betogers. Die hadden zich verzameld voor het hoofdkantoor van de krant Zaman. Dat is de grootste krant van Turkije en die is kritisch ten opzichte van de regering van president Erdogan. Gisteren werd een bewindvoerder aangesteld en vandaag werd bekend dat die de hoofdredacteur heeft ontslagen. Zaman komt daardoor onder staatstoezicht te staan. Het is de tweede dag dat daartegen wordt gedemonstreerd. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat deze week in Syrië bijna 700 mensen om het leven zijn gekomen. Het was de eerste week van het staakt het vuren in Syrië. Het ging vorige week zaterdag in en het geldt voor twee weken. In die periode moeten de belegerde steden hulp krijgen. De strijdende partijen beschuldigen elkaar over en weer van schending van het bestand. Het Observatorium voor de Mensenrechten behoort tot het anti-Assad kamp. Er is opnieuw bovengemiddeld veel gegokt op twee wedstrijden in de Eredivisie. twente Cambuur en Utrecht-Willem II van twee weken geleden. Dat zegt een Duitse kansspelaanbieder. Eerder deze week werd al bekend dat rond NEC Willem II opvallend veel is gegokt. De KNVB benadrukt dat afwijkend gokgedrag geen bewijs is dat een duel is beïnvloed. Sinds de Belgische veldrijdster Femke van der Driessen werd betrapt met een motortje in haar fiets, is de verkoop van die motortjes flink gestegen. Het blijkt uit een belronde van de NOS. Er zijn sinds begin februari enkele honderden verkocht. Daarvoor waren dat er in Nederland hooguit enkele tientallen. En Sven Kramer gaat aan de leiding na de eerste dag van de WK Allround in Berlijn. Hij werd negende op de 500 meter en won de 5000 meter. Zijn rivaal Dennis Juskov zegt de af met een blessure. Irene Wüst is tweede achter de Tsjechische Martina Sablikova, maar het verschil tussen de twee is erg klein. Het weer bewolkt, soms wat opklaringen, langs de oostgrens nog wat neerslag. Vannacht kans op een bui en kans op nevel of mist. Temperatuur rond het vriespunt. Morgen bewolkt met enkele buien en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. You check my nerves and you rattle my brain. Then my love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Couldn't it be rigged? We ball the fire. I left the love that I thought it was funny, but you came along.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 I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it be? You're great balls of fire. A ja, dat was hij dan, Jerry Lewis en welkom bij tweede uur als u net gaat eten, eet smakelijk. En uh, heeft u al gegeten dat het duel mogen bekomen? En uh, ja, de Great Balls of Fire dus. En uh, zo direct uh, ja, gaan we ook nog, uh, nog eventjes contact maken met uh, Ramon Beens. Dus blijf lekker luisteren tot 7 uur. En natuurlijk ook nog, uh, ja, Roy hebben we ook nog. Roy van Buringen, die, uh, die in Helegom staat. Uh, met een talentenjacht vanavond, uh, vanavond de finale. Dus uh, op de Henry Dunanplein. Dus uh, in Helegom. Dus dat gaan we allemaal nog doen. En uh, ja, we gaan nu eens een plaatje draaien van Eris en Helena en A Broken Angel... Daar komt hij, ja daar is hij. He. I'm so lonely broken angel. I'm so lonely listening to Hit van U. Dit is weer een nieuw uur entertainment for you met Fred Heu Mais oui on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein? Uh. T'as commencé par ses sains. En puis du poumon, à mon père, tu t'en souviens? Cancer, cancer, dis cancer, cancer, cancer, Cancer, cancer, cancer, cancer, cancer, Et tu aimes les petits-enfants? Rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les packs de cigarettes. Fumais-tu? Tu, tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand c'est quand c'est we gaan we gaan we gaan we quand c'est quand we est-ce est que tu y penses Quand c'est, quand we ça nous fera des vacances Quand c'est Ja, dat was hij dan Stromay en Kansé, Kansé. En uh, ja, u luistert natuurlijk naar entertainer for u En uh, dat allemaal hier weer in het tweede uur van entertainer for u Zo, direct uh, gaan we dus uh, nog contact maken met uh, Ramon Beens en Roy van Buringen. En uh, nu nog eventjes een, een nummer draaien. Ja, dat had ik beloofd. Nienke eruit en Marco van Beek, of Terbeek. En uh, ja, hoe ver Rijk je Horizon? Nou, hier komt hij. De hoe En hoever rijdt jouw horizon? Ja, en Nienke was natuurlijk te beluisteren in het eerste uur. En wilt u terugluisteren, dan kunt u dus eventjes gaan naar www.zfmzandvoort.nl Ja, daar kunt u dus een linkje klikken. En dan kunt u dus, ja, terugluisteren. En natuurlijk kunt u dus ook voor je smarttelefoon een app installeren van ZFM. En die is ook helemaal aangepast. En ja, op de tijd van nu en ja, de komende tijd. Ofzo. Ja. We gaan lekker verder met de Eruption. En uh, 1980. En go Johnny go! He was a lonely boy. was er dan, Eruption en uh, Go Johnny Go uit 1980, hier uh, vanuit Zandvoort op die CFM 106.9. Ja, het, uh, uh, soms is het een beetje rommelig, ja, ja dat heb je wel eens een dag. Maar goed, uh, ja, we gaan gewoon lekkere muziek draaien, zo direct uh, rammel mensen dus. Ik ga eerst nog uh, de drie op rij van Fred Heij draaien en we beginnen dus met uh, Baby I Miss You van Chris Norman.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 Cause I left the Geef me een reden om hier te blijven. Want al jouw leugens ben ik nu zag. Al die verhalen die jij me vertelde, lijken vaak anders en te dus zeggen me hoe het zit. Wat is dit?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 De drie rij van Fred Heij. En we begonnen met uh, Chris Norman. Baby, I miss you. Als tweede André Hazes junior. En wat is de waarheid? En als laatste natuurlijk de fine young cannibals. En a suspicious mind. En uh, ja, we gaan nou een, een lekker plaatje draaien uit uh, ja, Afrika. En dat is uh, tenminste Jack Barrow en Cooleras uh, Eka. Blijf lekker luisteren. entertainment for you. Tot vlogjes van 7 uur en we gaan zo overschakelen naar de Ramon omwezen. Jij cool, want jij roept Yves en Laurent's geritten. Jij cool, want jij de tattoo van een slang op je titte. Jij je cool, want jij dat plakkaat van Leeds Zippling op je weet. Jij denkt je is cool is want jij is elke jaar bij die giant met, jij is oudisch. Ik kom met de Rauwie, je leent van... Ik ga zoeken, jij is ice tea, X vet blood, jij light beer, ik spirits. Jij ziet al met die nieuw fresh look. Ik zie al met die pipstoos broek. Ik watch jou, ik koek een uit. Je voelt nog van een koek jou. Ik's is fantastisch, jij is ik vat een poppies. Je rock een klein kies, jij stem Foster, X Chris Edwards. Jij in die bossen, ik rol in niet fetchen Is boring soos Likies om zo met kampier, maar stel slicks nicky is een vampier. Je stel kak zacht is een marshmellon. Mij zie ik schreef en ik. Yeah, jij denkt je school is lekker. Want je hangt zo so met models in een gang zo so met slitten. Jij denkt je school is lekker. Want ik ben rapper en jij zingt een vals zitten. Jij denkt je school is lekker. Want ik rij op met die bus en je vliegt op met de jet. Jij denkt je school je rijdt in een a girl with a girl with a met de a girl with a girl with a girl with a girl with a girl with a girl with a girl with a girl with Als ik instap, a Je with a fucking with a girl with a girl with a girl with a Als je a Begin een hele jolly patch van. Ik's Amerika, jij is Irak. Ik boot jouw laat, die kak slap span. Ik's ze big pay, jij is een mondplan. Je loopt rond met kop en skim op jouw mondraat. Ik's zor regional, jij is gekopt. Ik's ze flash dran, jij is een floppy. Je mag op je alles heet, maar jij is fight. Jack Barro, bro, ik lieve zussen straat mij. Jij weet dit goed, dus What you mm -hmm. drink by coup d'etat, and I drink by the dekker mm -hmm. Yeah, that's cool school respect What you yeah, see gentlemen, bro? I see pretter Yeah, that's your school respect What yeah. I have vacation in Hartenbos, and yeah. I have vacation in Quebec mm -hmm. Yeah, is your school respect Omdat you die nieuwe issue van yeah. One Small seed. Jack Sparrow, expoosoos. Jij eet caviar, and couscous. Ik drink club trap. Jij drink Peroni, jij vriendin Sweden, ik vrienden ben nou niet. Ik koop al mijn kleren bij die local pep store, zij mooi. Ik koop al je fucking kleren bij Ice store. Jij draa niet fucking Polo shit. Shame. Jij luistert naar die dirty skits. Mijn norms padre, denk hij uitgeschollei. Jij likes soos Jeremy the Tollie, Jack Sparrow, die life van die party Jij draait niet fucking easy, Miyaki. Jij is too cool for school. Ik smoes kief ik cross Jij is lekker sportief. Jij laat die koek vloppen. Ik laat die ijs rijden. Mij zit de voeten van mijn pijl op als spijckij. Jij denkt je school is lekker, want jy rook jij rook ijs en klaronse gereten. Jij denkt je school is lekker, want jij de een tattoo van een slang op je tieten. De plak ook van leed ze plank voor jou weet. is eens cooler als hek. Van deze elke jaar bij die Giant B Mick Jack Barrow. Push. Nou, Daar was je dan Jack Barrow. en cooler als ek. Hier bij Zie je hem entertainer voor jou 7 uur.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 Dan de sugarbabes en Push the Button Hier bij CWM 106.9 En uh, ja, we gaan iemand eventjes in de uitzending halen Onze Roy van Buringen Roy, goedenavond Goedenavond Goedenavond Ja, dat is ja. een goede knop, hè? Ja, ja. Ik, heb, uh, nee, ik begat even het uh, knopje aan te zetten Dat is wel handig Ja, ja inderdaad hey, Goedenavond, jij staat uh, in Hillegom, uh, neem ik aan ja, wij zijn op dit moment onderweg naar Helle Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, voor maar... voor uh, een heel, uh, heel fijn evenement, de talentenjacht. Ja, dat is waar. Uh, de afgelopen, drie, uh, afgelopen twee maanden hè, zijn we op zoek geweest naar uh, nieuw uh, talent. In allerlei soorten genres. Uh, dus we hebben rappers gezien, we hebben opera gezien, we hebben Nederland talen gezien en nog veel meer. En, uh, dat elke, dat, elke keer was het zo dat er een driekoppige jury daar, daar ging uitkiezen... en dan, gingen er dan in de voorrondes gingen er dan vier of vijf door naar de, de halve finale. En nu zijn er uh, zes uh, overgebleven. Ja, en dat, uh, dat, dat is, vanavond is de finale, hè? Uh, vanavond is de finale, inderdaad. Ah, oké. Okay. Dus uh, ja, dat gaat heel erg gezellig worden. Het is ook in café gezellig in, uh, in Hillegom. Dus dat uh, klopt wel uh, met elkaar die twee woorden... Op het Henri-Dupinantplein. Ja. 21 tot en met 23 volgens mij hè? Ja, klopt. Helemaal ik heb je goed uh, ingelezen. Ja, ja, ja. En uh, ja, het gaat echt een fantastisch evenement worden met de zes leuke talenten in verschillende genres. Uh, ik mag wat presenteren, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Uh, we, de winnaar uh, wint een eigen, eigen single uh, met, uh, met een presentatie erbij. Uh, we hebben een tweede prijs, hebben we een betaald op de tweede en derde prijs, hebben we een, uh, een fotokaart uh, die we weggeven. Maar we hebben ook een speciaal award, uh, helaas de overleden Fred uh, Koenders uit Haling, die heeft een eigen award uh, gekregen. En uh, ja, deze, uh, deze, dit award gaat naar het, uh, ja, het is een soort van aanmoedigingsprijs. Het is, nou, het is een talent die net niet door is naar de, naar de, of bij de laatste drie. Ja, een soort van uh, helaas helaasprijs. Ja, wel een helaas prijs, maar toch ook wel uh, vooral een aanmoedigingsprijs uh, ja. in een in gedachtegoed van Fred Koenders. Dus dat is wel heel erg mooi. Ja, ja dat uh, van Fred Koenders, dat hebben we allemaal uh, kunnen lezen natuurlijk op Facebook en elders. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, dus, uh, nee, ja dat schijnt dan, uh, dat, uh, tenminste, dat uh, lijkt mij heel erg leuk te worden vanavond. Uh, ja, zeker weten. en We hebben nog een achterparty na, na, na de show. We beginnen om negen uur. En dan uh, hebben we daar nog een afterparty en dan uh, gaan we, gaat het steeds van losbarsten. En vanavond... ja, dus, dus het gaat, uh, gaat door tot, uh, tot in de late uurtjes, begrijp ik? Inderdaad, inderdaad. Dezelfde wel de bedoeling. Ah, oké. Okay. Dus ik zou zeggen allemaal uh, lekker naar uh, Hillegom. De Henry Dunhamplein, 21 tot en met 23. En uh, ja, eventjes uh, lekker een beetje de boel op stel te zetten om het, uh, om het maar zo te zeggen. Ja, helemaal waar. En leuk om in mijn, oude eigen, of in mijn oude programma te zitten. Ja, ja, dat is weer eens uh, ongedraaid, hè? Maar goed. Ja, ja, je hebt, uh, je hebt toch ook een mooi programma op, uh, op de dinsdagavond natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, zeker. We, we zijn weer lekker bezig, dus dat is wel leuk. Ja, nee, daar, daar doen we het allemaal voor. Alles voor de radio. Ja. Zeker weten, zeker weten. Hé, hey Roy. Mag ik jou een uh, fijne avond wensen? Ja, jij ook. En uh, nog even succes het laatste half uur. Ja, dankjewel, hè. Hé, hey, groetjes. Okay.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 Een sexy hier bij CFM Entertainment For You. En we gaan uh, een lekker plaatje draaien. Ja, ja en dat is uh, voor, uh, voor Albert-Jan. Albert-Jan en uh, zijn vrouw, Maris. die, ja, die vinden hem, uh, die vinden hem ja, vast heel mooi. Timo Martin, en jij uh, liet me vallen. Ik zag je daar lopen.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 Voor die. Ja, dat was hij dan, Tino Martin. Hier zien we hem 106.9 en uh, jij liet me vallen voor mijn uh, wel geheerde uh, collega Albert-Jan en uh, natuurlijk zijn vrouw Maris. En uh, ja, we gaan iemand in de uitzending halen. Ik zou zeggen, hallo, goedenavond, uh, Ramon. Hey, een hele goede avond, alles goed? Ja, prima. Maar jou ook? Ondanks, uh, ja, nee. ondanks de drukte en de ziekte en wat ik allemaal ja, begreep. Ik had een behoorlijk druk programmaatje, onverwachts toch. En uh, ik zou eigenlijk jouw kant eventjes opkomen. Ja. Maar ja, het moet toch maar eventjes op deze manier. Anders dan hadden we het weer vooruit moeten schuiven. Ja, natuurlijk. En, uh, ja, op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken Ik vind het leuk uh, om eventjes uh, in ieder geval even een beetje bij te praten met wat we allemaal doen. En wat we allemaal mee bezig zijn. Ja, en uh, momenteel uh, je laatste single, die, even kijken. Die is alweer een maandje oud, geloof ik. Of iets meer. Nee, we hebben hem uh, uitgebracht, zeg maar, uh, de... Eerste of tweede week december. En uh, ja, hij is uh, nou, eigenlijk nu eigenlijk net de lijst een klein beetje uit En hij heeft het heel goed gedaan. Uh, uh, ik denk in uh, acht verschillende top 25 en top 30 lijsten gestaan. Op oh, wisselende okay. uh, plaatsen, weet je? Dus uh, dat ja. wel. En uh, hij is heel goed gedraaid op uh, Oranje TV. En uh, zelfs nog helemaal aan de top gestaan, weet je? Dus uh, de dat hij hier gewoon echt uh, tig keer gedraaid wordt. Ja, weet je, kijk, er zijn bepaalde dingen dat je zoiets hebt van... Uh, ja, uh, het, is iets, het is een heel bijzonder nummer om te doen. Ja. Want er zit ook een boodschap in, uh, in het nummer verwerkt, uh, weet je. Dus dat je gewoon met liefde tegen elkaar moet zijn. En ja, ja, ja. Dat het allemaal een beetje verhard wordt enzovoort. Ja, elkaar uh, een beetje uh, moeten accepteren, inderdaad. Ja, de leven is al uh, behoorlijk zwaar... Uh, voor heel veel mensen. Ja. Weet je, vooral omdat, uh, kijk, eh, als je nou alleen al een klein beetje het journaal kijkt. Mensen die inderdaad na zoveel jaar werken gewoon op straat staan. Uh, mensen die toch uh, maar uh, uh, kiezen voor, uh, om te gaan scheiden. Maar ja, toch niet weten met waar ze in terecht komen. Ja. Weet je, kijk, en, en, en die mensen die worden eigenlijk allemaal een beetje in de steek gelaten. En probeer die mensen ook een beetje op te vangen en te helpen, weet je. Ja, ja. Nou ja, het is sowieso begrijpelijk, want je zat natuurlijk ook in een hele lastige periode met je dochter natuurlijk. Ja, dat, uh, nou ja, echt een veel, veel uh, uh, lastige periode, die kunnen we niet, konden we niet krijgen, nee. Nee, nee, nee, dat, uh, dat gun je inderdaad uh, helemaal niemand, om het zo maar te zeggen. Nee, zeker niet. Vorig jaar, uh, augustus, uh, was het teruggekomen, uh, want dat uh, is bijna een jaar is het weggeweest, uh, de leukemie. Ja. En vorig jaar kwam het dan terug. En uh, ja, toen was het in één 50% kans op overleven. En ja, dan staat je hele wereld weer op zijn kop. Ja, en dat uh, eigenlijk net allemaal een beetje op, op de rit had. Ja. En, uh, ja. dat was best wel even een beetje intens. Maar ja, ik, ik ben zo super trots op mijn meisje. En eigenlijk alle twee mijn meisjes. Ja, tuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend, hè? Ja. Maar weet je, kijk het is, uh, ze gaat nu hartstikke goed, uh, mijn dochter. Weet je, en, uh, ze heeft uh, een, uh, drie keer een hele zware chemo gehad. Daarbij een bestraling en dan nog eens een keertje beenmergtransplantatie. En uh, nou, door die beenmergtransplantatie gaat het nu momenteel uh, ja, waanzinnig. Het ja. gaat echt gewoon goed. Nou, dat gaat uh, in ieder geval inderdaad uh, ja, heel goed met hem. Ja, en, en ik heb begrepen dat er ook heel veel uh, mannen staan te springen. Ja, ja dat zal <laughs> leuk zijn. Absoluut <laughs> Hey, uh, even over jouw nieuwe nummer terug te komen. Ja. Nou ja, in ieder geval. Um, uh, we hadden in. Uh, het voorjaar, vorig jaar. Uh, hadden we een heel mooi nummer uit. Dans met mij door het leven. ja. Een hoekdamp. Nou ja, einde van, uh, van vorig jaar. Uh, hadden we dus een mooie single gedaan Voor iedereen. Uh, geschreven door Peter van Aasten Piet Sauer. Uh, we hebben hem opgenomen nu bij uh, Peter Lahey. in de studio. Ja. Ja, en uh, ja, die hebben het heel goed begrepen wat we ah. eigenlijk zochten in het nummer. En uh, ja, het is, uh, het is gewoon nog mooier geworden dan we eigenlijk dachten. Ja, nou ja, het is inderdaad een heel mooi nummer geworden. En inderdaad, uh, wat je zegt, er zit de, een boodschap in voor de, voor de mensen die dat nog niet begrepen hebben. Ja, dan moeten ze hem zeker uh, een keer gaan luisteren. Ja, als het mogelijk is. Heel goed. Ja, nee, <lacht> wij, gaan, wij gaan hem sowieso uh, eventjes draaien nog voor de... Voor het nieuws van uh, 7 uur. Te gek. Helemaal goed. Ik zou zeggen uh, ja. in ieder geval, uh, jij bedankt voor je tijd. Ja, jij ook in ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd. En, ja, en uh, uh, we doen het gewoon uh, een keertje dunnetjes over hier uh, in de studio. Ja, dat zeker. En mochten er mensen even nog wat informatie willen over mij, dan kunnen ze kijken op www.ramonbeensen.nl of even gewoon even op Facebook eventjes een klein beetje googelen en... Uh, ja, gewoon even kijken met wat ik allemaal doe en waar ik allemaal sta. En wie weet uh, komen we elkaar tegen. Ja, zeker weten. Hé, hey, Ramon. Ik zou zeggen, bedankt. Hé, hey, graag gedaan. En ja. ja, hartelijk bedankt voor de tijd. Ja, jij ook. Heel en... leuk, plezier bij mijn nieuwe single. Voor iedereen. Is goed. Voor iedereen, komt-ie. Goedjes. Hey, dankjewel, hè. Joehoe. Hoi, hoi. hoi, hoi. hoi Bij mensen omheen me die verloren zijn, ik zie vrienden scheiden, ze zijn weer alleen. Ik voel een pijn. Ik zie mensen zonder werk, Waar gaan ze heen geen toekomst meer. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof in vriendschap met een sterke band voor iedereen. Ik geloof in mensen die er altijd zijn voor iedereen. En ik geloof in vrede voor elke land. zijn laatste nieuwe Ramelmezen. En als u dus eventjes alles terug wil luisteren... dan kunt u gewoon even gaan naar www.zfmzandvoort.nl. Daar kunt u dus gewoon lekker terug luisteren. We gaan nog een laatste plaat draaien natuurlijk. Ja, en dat is tevens mijn afsluiter. De allerlaatste is van mij Frans-Duits. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren... en hopelijk weer tot volgende week. Het was weer een leuke avond...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 Vergeet niet morgen Anders Zandbergen. Dus geen Albert-Jan Vos en Rob Harms. En die was het waard, lachten er De laatste is van mij. Daarna kan er niets meer bij. Doe de lichten maar vast aan. Bye bye. Want het praatje wacht op mij. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.